blijken ze opeens veel meer medicijnen te gaan gebruiken. Men heeft berekend dat bewoners van verpleeghuizen gemiddeld vijf verschillende geneesmiddelen gebruiken, terwijl thuiswonende ouderen slechts twee middelen gebruiken. Ouderdomziekten Een aantal aandoeningen komt bijna uitsluitend bij ouderen voor. Ze worden ouderdomziekten genoemd. Overigens is er geen bepaalde leeftijd waarop iemand als oud wordt beschouwd. Van oudsher is dat rond het 65ste levensjaar, voor de meeste mensen de leeftijd waarop ze met pensioen gaan. Behalve de typische ouderdomziekten zijn er ook aandoeningen die bij iedereen kunnen optreden, maar die bij ouderen vaker of in ernstige vorm voorkomen, of andere symptomen of complicaties veroorzaken. Ouderen hadden vroeger een grote kans dat zij zouden overlijden aan acute aandoeningen zoals een hartinfarct heupfractuur of longontsteking. Tegenwoordig kunnen deze aandoeningen veel beter worden behandeld en onder controle worden gehouden, zelfs wanneer geen genezing mogelijk is. Anders dan vroeger hoeven chronische ziekten niet meer automatisch tot invaliditeit te leiden. Veel mensen met diabetes, een hartaandoening, nierstoornissen of andere chronische afwijkingen kunnen vandaag de dag een functioneel, actief en onafhankelijk leven blijven leiden. Hieronder volgt een opzomming van de belangrijkste ziekten die voornamelijk bij ouderen voorkomen. Arthrose, afbraak van het kraakbeen dat de gewrichten bekleedt, wat, veel, pijn kan veroorzaken. Beroeite, afsluiting of bloeding van een bloedvat in de hersenen, die kan leiden tot ernstige uitvalsverschijnselen. Botontkalking, osteoporose, verlies van kalk, calcium, uitbotten en beenderen waardoor ze poreuzer worden en gemakkelijker kunnen breken. Cateract, grijze staar, oog en waardoor het gezichtsvermogen afneemt. Dementie, onder andere ziekte van Alzheimer, geleidelijke achteruitgang van de geestelijke vermogens, waardoor geheugenverlies ontstaat. Diabetes type 2, ouderdomsdiabetes, een vorm van suikerziekte die meestal niet met insuline behandeld hoeft te worden. Glaucom, groene staar, Verhoging van de druk in de oogbol waardoor het gezichtsvermogen afneemt en blindheid kan ontstaan. Gordelroos, herpesooster, een opleving van het waterpokkenvirus, die leidt tot huiduitslag en langdurig pijn kan veroorzaken. Kanker, 75% van de mannen en 65% van de vrouwen met kanker is ouder dan 60 jaar. Prostaatvergroting, prostaathyperplasie, oorzaak van plasproblemen, urineretentie. Doordat urine uitstroom wordt bemoeilijkt. Een veel ernstiger afwijking van de prostaat is prostaatkanker, de tweede doodsoorzaak bij kwaadaardige aandoeningen bij mannen. Urine incontinentie, of vermogen om de urine op te houden. Ziekte van Parkinson, langzaam verlopende hersenaandoening die leidt tot bevingen, spierverstijving, problemen met bewegen en een instabiele houding. Bijwerkingen door interacties. Bijwerkingen van geneesmiddelen behoren tot de vijf belangrijkste klachten waarmee mensen ouder dan 65 jaar bij de huisarts komen. Het probleem is dat de bijwerkingen vaak niet onmiddellijk in de richting van een bepaald medicijn wijzen. Zo zijn moeheid en lustloosheid, prikkelbaarheid, neerslachtigheid of ongecoördineerd bewegen veel voorkomende bijwerkingen, die door de arts of door de familie maar al. Te vaak worden toegeschreven aan de ouderdom en niet aan de gebruikte geneesmiddelen. Dat probleem doet zich vooral voor wanneer meer geneesmiddelen tegelijk worden voorgeschreven. Het ene geneesmiddel kan namelijk de werking of bijwerking van het andere middel versterken of verzwakken. Dit noemt men interacties van geneesmiddelen. Door het gebruik van meer geneesmiddelen tegelijk wordt de kans op bijwerkingen dan ook aanzienlijk groter.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 Als de patiënt dan ook nog door verschillende specialisten wordt behandeld die van elkaar niet weten wat ze hebben voorgeschreven is de kans op problemen levensgroot. Ouderen drogen in. Het menselijk lichaam verandert in de loop der jaren. Daardoor reageren ouderen anders op geneesmiddelen dan mensen van middelbare leeftijd of jonger. Dit verouderingsproces gaat geleidelijk en verloopt bij de meeste personen in een verschillend tempo. Hoe ouder men wordt, des te minder vocht het lichaam bevat, oude mensen drogen in. Ook de hoeveelheid bloedijwit, waaraan veel geneesmiddelen zich kunnen binden, neemt af. Een en ander heeft tot gevolg dat de concentratie van de werkzame stoffen in de bloedpaan bij ouderen hoger is dan bij jongeren. Daar komt bij dat bij ouderen vooral de nieren aanzienlijk minder goed gaan functioneren. De leverfunctie blijft nog redelijk op hetzelfde niveau. Juist deze organen zijn verantwoordelijk voor de afbraak en de uitscheiding van veel geneesmiddelen. Het gevolg daarvan kan zijn dat meer van het geneesmiddel langer in het lichaam werkzaam is. Daarom bestaan voor veel geneesmiddelen speciale doseringsvoorschriften, drie kwart of de helft van de normale dosis, bij gebruik door ouderen. Jammer genoeg is niet elke arts daarvan op de hoogte. Probleemmedicijnen maar bij welke medicijnen moeten ouderen nu speciaal tent zijn op het ontstaan van de gesignaleerde problemen? Om een indruk te geven, worden hieronder enkele medicijngroepen genoemd. Hartglycosiden met digitalis, bekend onder de naam digoxine, lanoxin. Doordat de nieren dit type medicijn niet meer snel genoeg uit het lichaam verwijderen, ontstaat geleidelijk een ophoping. Daardoor kunnen vergiftigingsverschijnselen ontstaan zoals verwardheid en problemen met het zien. Bij de meeste ouderen kan dit geneesmiddel probleemloos door een ander type hartmiddel worden vervangen. Bloeddrukverlagende middelen, antihypertensiva. Deze medicijnen worden door veel ouderen gebruikt. Sommige van deze middelen maar beslist niet alle veroorzaken naar het problemen. Zo komt bijvoorbeeld bij het gebruik van metildopa, aldomet. Vaak een voor. Ook beta en plaspillen, diuretica, kunnen deze bijwerking geven, maar beslist niet zo vaak als methildopa. Dit is trouwens typisch zo'n bijwerking waarvan veel artsen denken dat die uitsluitend met de leeftijd te maken heeft, maar de patiënt denkt daar meestal heel anders over. De beta werken niet alleen tegen een te hoge bloeddruk, maar beïnvloeden ook het zenuwstelsel buiten de hersenen. Het gevolg is dat veel oudere gebruikers over vermoeidheid klagen. Antistolingsmiddelen, bloedverdunners, acinocumarol en fenprocoumon, marcumar. Deze meestal onmisbare geneesmiddelen moeten bij ouderen aanzienlijk lager worden gedoseerd in verband met een verhoogd risico op bloedingen. Desondanks kunnen gevaarlijke bloedingen ontstaan als per ongeluk acetylsalicylzuur, onder andere aspirine, als pijnstille wordt gebruikt. Plasmidelen, die ook wel diuretica worden genoemd. Van deze middelen zijn alleen de sterk werkende middelen gevaarlijk, zoals furosemide, lasiletten, las-x, en bumetanide, purinex. Als per ongeluk een te hoge dosis wordt gebruikt, kan een levensgevaarlijke uitdroging optreden. Anterheumatica, een soort pijnstillers, NSAIDs, die gebruikt worden bij reumatische aandoeningen. In veel onderzoeken is aangetoond dat deze middelen bij ouderen minder veilig zijn vanwege de kans op maagbloedingen en problemen met de nieren. Ibeprofen, Advil, Antigrepine ibeprofen, Bruven, Nuroven, Sariccel, Spidiven, Zaven, Naproxen, alfen, Naprofite, en Diclofenac, Cataflam. Voltaren, Voltaren K, lijken iets veiliger te zijn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 levensbedreigende bijwerkingen voorkomen. Bij het kiezen van de toedieningsvorm moet de arts zich realiseren dat ouderen soms moeite hebben met slikken. Capsules kunnen in de mondholte blijven kleven, grote tabletten kunnen soms niet in hun geheel worden doorgeslikt. Omdat een geneesmiddel bij de individuele oudere patiënt dikwijls op maat moet worden gedoseerd, is het niet ongebruikelijk halve, en soms zelfs kwart tabletten van een bepaalde standaard dosering voor te schrijven. Het blijkt echter dat oudere patiënten vaak de grootste moeite hebben tabletten door midden te breken, zelfs als de tabletten een breukgleuf hebben. In zo'n geval is het raadzaam een andere toedieningsvorm voor te schrijven, zoals een drank of suspensie. Ook poeders in de gewenste dosering, die in een glas water worden opgelost of met het voedsel worden gemerkt, zijn een goed alternatief. Een ander aandachtspunt is dat het doseringsschema eenvoudig moet zijn. Wanneer een oudere patiënt dagelijks drie of vier verschillende medicijnen moet gebruiken, waarvan sommige twee keer en andere weer drie keer per dag moeten worden geslikt, is het niet vreemd dat er af en toe fouten worden gemaakt. Zeker als men bedenkt dat de gebruiksaanwijzing op het doosje meestal Klein is geschreven en de bijsluiter vaak ook niet erg duidelijk is. De kans op vergissingen met ernstige gevolgen, vooral bij sterk werkende geneesmiddelen, is dan beslist niet uitgesloten. Ter verbetering van de therapietrouw dat wil zeggen het iedere dag op tijd innemen van de voorgeschreven medicijnen kan gebruik worden gemaakt. Van zogenoemde medicijncassettes, docets... Met zo'n cassette wordt het voor de patiënt makkelijker de juiste geneesmiddelen op het vastgestelde tijdstip te nemen. Daarbij moeten in begrijpelijke en voor de oudere leesbare taal op een medicijnkaart de nodige informatie worden vermeld, zoals de naam en de dosis van het geneesmiddel, het tijdstip en de wijze van innemen, hoe lang het middel moet worden ingenomen en eventuele speciale instructies. Veel oudere mensen worstelen ook met de verpakking van hun medicijnen. Doordrukstrips en kindveilige verpakkingen zijn erg problematisch, vooral voor lichamelijk zwakkeren of gehandicapten. Samenvattend kan worden gesteld dat men bij het voorschrijven van medicijnen aan ouderen zo terughoudend mogelijk moet zijn. Daarbij moet men zich wel realiseren dat veel klachten niet goed te verhelpen zijn omdat ze bij het ouder worden horen. Helaas hebben geneesmiddelen dan weinig of geen waarde. Soms zijn ze zelfs erger dan de kwaal.